De Franse klimmer Alain Robert heeft het hoogste gebouw ter wereld beklommen. Robert, die als bijnaam Spider-Man heeft, deed er zo'n zes uur over... om de top van de 828 meter hoge wolkenkrabber in Dubai te bereiken. Hij maakte gebruik van een touw en een harnas. De Fransman beklom al tientallen hoge gebouwen, waaronder de Eiffeltoren... het Opera House in Sydney en de Petronas Towers in Kuala Lumpur. Meestal maakte hij daarbij alleen gebruik van zijn blote handen. Hij is diverse keren gearresteerd bij het beklimmen. Van de gebouwen. Het weer, het is helder, op veel plaatsen vriest het licht... en lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag vrij zonnig en een maximaal liggen tussen 10 graden in het noorden... en 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO de nacht op één. Met het anker. Goedenacht dames en heren en welkom weer bij de Nacht op 1. En wij hebben het vandaag over de lente. En uh, heeft u een goed verhaal over hoe u de uh, binnenkomst van de lente in het land, hoe u dit nieuwe seizoen heeft, verwelkomd. Dan wil je dat graag horen. En u kunt bellen naar 0800-1121, En wij gaan eerst naar een muziekje luisteren en belt u gerust. Het was dat met In Fortune's Hand, wat een lekkere, lekkere saxofoon solo's deden erin, zeg. Um, we hebben het vandaag over de lente en uh, heeft u bijzondere dingen die u meemaakt op het moment dat de lente het land in komt, heeft u mooie herinneringen van vroeger over, um, over de voorjaars schoonmaak, dat u het huis uitgejaagd wordt, kleden moest kloppen, stoelen moest verzetten. Ik heb allemaal dat soort verhalen gehoord vorig uur, Daar zijn we daar erg benieuwd naar. En als u hele andere goede ideeën heeft om de lente in te luiden, als u misschien een bepaald drankje heeft wat u vorige week voor het eerst heeft gedronken, we horen het graag. U kunt bellen naar 0800-1121, 0800-1121. En ik. Ik heb aan de telefoon Bob, Bob uit Nijmegen. En Bob, de lente betekent voor jou ook iets bijzonders. Vertel eens. Bob, ben je er nog? Ja, ik hoor je ah. slecht. Oh, ik, ja, ik zit met een microfoon en eigenlijk, eigenlijk doe ik alles wat, wat goed is om te doen in een microfoon praten. Kan je me al wat beter horen? Nu wel, ja. Ah, oh, wat fijn. Ik kan jou ook heel erg goed horen. Oh, Oké. Okay. Bob, wat betekent de lente voor jou? Ja, uiteindelijk, ik ben een stier, ik ben 11-meerjarig. Ja. En voorjaar betekent voor mij dat de stemmingswisselingen minder worden. In de winter is het vroeg donker en je voelt je depressief. Ik ben maalig depressief ook, hè? Ja, dat wist dus, ik natuurlijk niet, maar ik, dat, dat je last je van in de winter. Dus je hebt in de winter meer last van je manische depressies en van je stemmingswisseling dan in de zomer of in de lente. Ja, precies, ja. En hoe komt dat dan? Waar word je zo rustig van dan? Waar word je zo rustig van dan? Ja, ik hoor soms uh, om uh, vijf uur de vogeltjes fluiten buiten. En dan vind ik al een heel prettig idee. Ja. En dan uh, sta ik vroeg op. Ja, vandaag dan niet. Maar, eh, uh, ja, voorjaar. Ja, ik, al, ik had zelfs vergeten de klok een uur verder te zetten. Oh. Ik was helemaal vergeten omdat ik ziek was geweest. Uh, zwaar ziek. En, eh. Uh, ja, je merkt nou echt dat uh, iedereen vrolijker wordt en de terrasjes worden, uh, zijn voller en drink een biertje daar. En, ja, dat uh, geeft toch wel een prachtige idee. Want in de winter, uh, nee, dan... Ja, nee, dan uh, ben je somberder. Ja, ben ik echt somber, ja. Dus jij beleeft het eigenlijk heel erg, uh, heel bewust. Zegt u? Jij ja, be beleefde het dus ontzettend bewust. Ja. Heb je ook iets leuks gedaan uh, nu het weer lente is? Iets wat je normaal niet zou hebben gedaan? Deze week? Ja. Nee, deze week niet. Dan had ik al een keelontsteking. Oh, wat vervelend. Ja, maar je hebt wel plan om binnenkort eens even lekker op een terrasje te gaan zitten? Ja, maar van het weekend, maar ook, ook, want ik ben een hard rocker. Oh, ja. En, en dan komen de festivals weer aan in de zomer en dat is natuurlijk altijd gezellig. Ja, ga jij ook altijd naar Dynamo toe? Ik weet niet of dat er nog steeds is. In Eindhoven ja, het toch altijd al een heel ja. groot festival te zijn? Ja, die naam ben ik geweest maar dat bestaat niet meer. Oh, dat bestaat niet meer. Kijk, ik denk, ik heb ja. ook ergens verstand. Maar we van. hebben in Nijmegen nu een nieuw festival eh, vlakbij wij in de buurt. Ja. Fort La En eh, Ja, ze kijken ze wel sfeer dat is gewoon heel leuk. En, eh. Dus dat is echt voor jou, uh, nou ja, echt het moment ook om weer uit te gaan de lente. Festivals ja, ja, bezoeken, dus... een terrasje. Ja. Nou, joh, wat, wat, wat prettig. Wat fijn om te horen dat mensen ook gewoon. Ze uh, zeggen ook echt, ja. Moet ik zeggen, geestelijk ook gewoon beter gaan voelen door de lente. Ja, ja, dat, dat merk ik wel duidelijk. Ja. Je wordt vrolijk, hoor, je wordt uh, actief hoor. Ja. Nou, ja. goed, goed verhaal. Zeg, wij gaan zo eens even een plaat rijden. Volgens mij van iemand die een beetje bij jou uit de buurt komt. Van Frank Boeien. Ja, die komt uit Nijmegen, ja. Nijmegen. En jij kwam uit, ook uit Nijmegen. Nou, kijk eens aan. Ja, ja, ik had ik het had goed had Frank opgeschreven. Ja, of alles. Ja, nou, wat mooi. Hey, goed okay. bedankt voor je verhaal en wij gaan lekker naar Frank luisteren. Graag gedaan. Joe. Ik liep vandaag in de stad. Mensen spraken mij aan. Als ook een oude vriend met een heldere ogen sla. Met een heldere oogopslag Ik liep vandaar in de straat Daar waar ik lang heb gewoond Even lekker op toen Met een verrassende glans Met een verrassende glans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 Frank boeien met de tabakswinkel. Frank Boy uit Nijmegen. En onze vorige bellen kwam ook uit Nijmegen. En dat vond ik zo leuk dat ik van de weeromstuit vergat. te melden dat u kunt bellen naar 0800-1121. 0800-1121. Als u een mooi lenteverhaal hebt. Uh, we hebben het dus vandaag gehad over de voorjaarsschoonmaak. Of ik moet zeggen, we hebben het vannacht gehad. Naar aanleiding van een gesprek wat uh, Herman Pleij had... met Elspeth Grütke en Thijs van de Brink in Dit is de Dag vorige week. Over uh, de oorsprong van de grote voorjaarsschoonmaak. En wat hij ook zei is dat dat uh, niet alleen iets was voor nou ja, het bestrijden van stof en huismeid. Maar dat het ook een soort ritueel was om weer opnieuw te beginnen. Om af te rekenen met het verleden en een nieuw seizoen... een nieuw saai en weet ik het wat voor agrarisch seizoen... je allemaal kan hebben, uh, om dat in te gaan. Uh, ik kwam op internet ook nog tegen dat er mensen zijn... die een soort geestelijke schoonmaak houden. Uh, dat je zo ontzaggelijk veel dingen in je hoofd kan hebben... dat je, dat je eigenlijk nergens meer naartoe komt. Omdat je het gewoon te veel hebt. En zij geven allerlei tips... Um, om je hoofd leeg te maken. Dat is om echt even wat tijd vrij te blokken. Om al de gedachten die je hebt... om die eens een keertje af te maken. Dingen op te schrijven. Kleine dingetjes die je moest regelen. Eindelijk eens te regelen. En hoe ik dit zo vertel... schieten mij ook wel weer wat dingen binnen... die ik eigenlijk ook hoog nodig eens een keertje moet gaan regelen. Um, heeft u soortgelijke verhalen. He, wilt u ook uh, iets vertellen over vroeger, over hoe het was om een schoonmaak mee te maken? En heeft u de gouden tip voor mij, een jonge jongen die uh, ja, eigenlijk nog niet zo heel veel schoonmaken heeft meegemaakt, en die uh, zich nu afvraagt hoe dat toch allemaal moet, de stof uit de lastige hoekjes krijgen, of die ene vervelende vlek van het kozijn, U bent van harte welkom om het mij te vertellen. 0800-1121, 0800-1121. voelt Mac met Dreams. Oh, je zou er bijna van in slaaf vallen, maar dat is zo'n heerlijk dromerig plaatje. We hebben het vannacht over de lente en over de voorjaars schoonmaken. En ik heb meneer Keizer aan de telefoon. Als ik me niet vergis, was het meneer Keizer uit Amsterdam. Goedendag, meneer Keizer. Uh, Goedendag. Uh, mijn naam is Keizer. Ja, ik, uh, ik ken het verhaal uit mijn jeugd. Ja. Uh, uiteraard heb ik uh, die, die afschuwelijke tijd meegemaakt van dat. ...schoonmaken, dan was het in het huis ook reuze ongezellig met al die lakens. Ja. Maar ik hoorde het verhaal in die tijd van een Rus. En die Rus, die, uh, uh, die had een uh, Nederlandse grootmoeder. En daarvan herinnerde hij zich dat het een alleraardig mens was... ...maar dat ze één keer in het jaar gek werd. Gek ging zelfs. alles schoonmaken. Ja. En, en uh, dat, uh, dat is dus een uh, typisch Nederlands gedoe... Uh, uh. Van die, die grote schoonmaak. En uh, dat maakte op, op Rusland. maakte dat toch een, ook een vreemde indruk. Ja. Want, dat ik dat, ik nog even. Uh, het was een Rus die kwam in Nederland wonen? Nee, het, het, het verhaal van een Rus. die vertelde over zijn grootmoeder. die een Nederlandse. Uh, die een, een Nederlandse was. Ja. En dat mens, dat was het alleraardigst. maar. Op het moment dat, uh, dat het voorjaar, één keer in het jaar, werd ze helemaal gek en dan ging ze alles schoonmaken. En dan gingen ook alle meubels de deur uit en alles in de boen was. Ja, er en... moest alles schoongemaakt worden en dat was iets wat uh, men daar in Rusland volkomen vreemd vond. En Waarom zou dat komen dat men dat in Rusland zo vreemd vond? Wat zegt u dan? Ze, waarom vonden ze dat in Rusland zo vreemd? Waarom ze dat deden? Ja, nee, waarom ze dat zo vreemd vonden, dat we de boel zo grondig schoonmaken in Nederland... Helaas versta ik het zo slecht. Op die Russen maakt het een indruk. Nou, dat is een heel vreemd gedoe. En, uh, en, en uh, ja, wij vonden het ook vervelend. Want ik verzeker u dat als dat huis onder de lakens zit en dat je er niet fatsoenlijk in kan uh, kan wonen, omdat, uh, omdat er nou eenmaal één keer in het jaar moet worden schoongemaakt, dat was voor ons als kinderen helemaal geen pretje. Ja. Nee, daar kan ik me, me levendig iets bij ja, voorstellen. Ja, en, en, en, en dat, uh, dat verhaal schoot mij te binnen toen u bezig was ja. om te vertellen over die grote schoonmaak. Ja, ja. Nou, dus het is ook internationaal een erkend fenomeen. De Nederlanders die hebben last van een schropzucht. Dat zei Herman Pleij in het begin van het vorige uur. De Nederlanders staan bekend om een schropzucht. En daardoor doen wij zo, uh, zijn we zo dol op die schoonmaak. Ja. <laughs> Nou, ja, ja. dank u wel meneer ik, dat Kees. Dat wilde ik u vertellen. Sorry, wat zegt u? Dat wilde je even vertellen? Ja, ik... dat wilde ik vertellen. Nou mooi. Dank u wel voor uw verhaal. Ja, en uh, goede Een goede nacht inderdaad. Ja. Heel te passen om elkaar toe te wensen. Dag. En uh, op de andere lijn heb ik uh, Dini. Goedenavond. Goedenavond. Goedenacht. goedenacht, inderdaad. Jij hebt ook een, uh, een verhaal over vroeger en, en, en ook een goede reden voor die voorjaarsschoonmaak. Ja. Vroeger had je hier in Nederland allemaal kolenkachels. Ja. En dat was de reden dat uh, alles moest worden schoongemaakt. Want de kolenboeren kwamen alle trappen op en stortten boven op zolder de kolen. Ja. En dat gaf een enorme zwarte wolk. Dus daarom moesten de bedden ook gelucht en het beddengoed. Ja. En uh, ook door de huizen zelf. Uh, en je had ook tapijten. Je had ook uh, die doek aan de muur, aan de schoorsteen. Met zo'n hagedis erop. Bijna ieder huis had dat. Nou, wacht even. Daar weet ik helemaal niks van hoor. Dan moeten we even nee, meer nee, over Nee, nee, nee, de oude doek... dus zeker. Een doek op de schouw en daar, en daar stond een hagedis op. Nee, op de, op de schoorsteen, zeg ja. maar. Dus het uh, is het dikke rookkanaal. Ja. Daar hing vroeger een doek op. En op die doek zat dan ook nog een soort krokodil en een soort gong van koper. En bijna ieder huis had dat. Ja, en waar was dus dat, was dat voor dan? Dat kleine jongetje. Ieder huis had dat. Oh, oké. Okay. Dat is een soort kunstobject. Ja. En dat, dat moest dat allemaal ge gepoetst worden in het voorjaar. En waarom in het voorjaar? Ja, omdat in het Pasen gaat de kachel uit. Oh, ja. Of geen weer. En dan ging je ook nieuwe kleding kopen op je paasbest. Ja, daar komt dat vandaan, ja. Ja, en... Uh... Nou, dan werd ook, uh, ja, alles werd gelucht, geklopt inderdaad. En daarom moesten ook die doeken van de schoorsteen af. Want alles moest gelucht, uitgeklopt en weer schoon. Ja. En ja, het mooie vind ik dan dat, ja, toen gingen de meubels nog uh, twee generaties mee. Ja. Maar nu is alles geïmpregneerd en nu is alles uh, zo bewerkt dat met één doek heb je het weer schoon. En dat was natuurlijk vroeger allemaal niet. Je moest echt poetsen. Ja. En jij hebt daar zelf ook nog actief aan mogen deelnemen aan al die grote schoonmaken? Ja, ja. En ik, ik verbaas me erover dat al die mensen het allemaal zo moeilijk vonden. Dat denk ik van, en die arme vrouwen dan. Ja, had je er zelf wat plezier in om het mee te doen? Ja, wij zonden ook dan als kind kleedjes te kloppen en dingen uit te kloppen. En dingen naar de was brengen. En, en ja, dat, ik vond dat wel leuk. En wat was nou je lievelingsklusje? Ja, toch de matte kloppen wel. De matte klopper? Ik ja, ramm ja, ja, rammen met ja. die matte klopper. Ja, ja. De, de, de, de kleedjes uitkloppen, hè. Ja. De alle matten. En, en, en het was inderdaad, iedereen hielp elkaar ook. Dat vond ik ook uh, ja, heel bijzonder, dat, dat komt er nu eens om. Ja, want ik, waar ben je opgegroeid? In de Goorzen, waar vroeger de scheepsbouw uh, was, uh, ja. Wilton Feijenoord. Ja. En wij zaten in um, uh, arbeidershuisjes van de Gusto toen nog. Ja. Dus dat was wel klein allemaal, maar uh, ja, met een hele hechte straat die in een soort zee liep. Met op iedere hoek een winkel, een kruidenier en aan de andere kant een sigarenboer En dan een stukje verder nog een groenteboer. En uh, ja, die huizen waren klein, maar iedereen zat buiten. Ook zomers, uh, de moeders sprongen ook touwtje mee en elastieken en dat soort dingen. Ik bedoel, het was gewoon heel hecht, heel gezellig. Ja. Er zaten ook buiten op de stoep aardappelen te schillen, dat soort dingen. Ja. En de deuren stonden open, het touwtje hing eruit. Iedereen kon bij iedereen naar binnen. En als het dus voor je schoonmaak was, dan hielp iedereen mee. En jij zat dus met je vriendjes vriendinnetjes matten te kloppen. Ja, ja. <laughs> ja. Wat ja. Uh, wat, en en, en uh, waren er nog andere, want ik heb nu inmiddels meubelsjouwen gehoord... en ik heb mattenkloppen gehoord. En ik hoorde je ook nog iets zeggen over dingen wassen. Ja, ja, ja, natuurlijk Alles uh, wat, wat aan de muur hing, uh, aan doeken en dingen, dat moest allemaal in de was. Dat moest gewassen, het beddengoed. Ik bedoel, uh, ook daar in die hoek bij de kolenhok, daar moest natuurlijk ook alles gesopt en geveegd en gedaan. Ja, en, uh, ja alle bedden moesten inderdaad uh, gekeerd en, en, en schoongemaakt en gestofzuigd en gelucht. En... En was dat nou iets waar je dan een hele week mee bezig was? Of één dag? Hoe ging... oh, oh, oh. Nee, het ging wel vaak over meerdere dagen. En dan was het één dag voor de slaapkamer, één dag voor de woonkamer... en een dag voor de mooie kamer of een andere kamer, ja. de keuken. En was dat iets wat de buren met elkaar afspraken? Of nou ja, hoefde men dat allemaal niet hardop te zeggen? En op een goed moment begon men allemaal... Gewoon spontaan. Men ging gewoon elkaar helpen. En het was helemaal niet van, uh, help ik jou of help jij mij. Ik bedoel, iedereen hielp elkaar. Het gebeurde gewoon. Ja, joh. Wat leuk. Wat een mooi ja. verhaal. Dus dat ja. was in een, uh, in een uh, arbeiderswijk in Rotterdam. Nee, Schiedam. Sorry, Schiedam. Schiedam. tegen Rotterdam aan. Ja, Schiedam. maar ik zal die vergissing niet snel maken. <laughs> Sorry. Um, maar wat, uh, wat leuk. Er is dus een ja. hele straat met elkaar aan de schoonmaak. Ja. Nou, Dini, bedankt voor je, voor je verhaal. Graag gedaan. Nog een fijne nacht. Ja, jij ook nog een hele goede nacht. Hè? Dankjewel. Dag. En, dag. Inmiddels heb ik ook op Twitter nog wat berichten van Roelof Prins. Hij, is, uh, hij zegt, ik wil eigenlijk gaan slapen, maar ik toch nog even gaan luisteren naar de Nacht op 1. Nou, heel gezellig, Roelof. Uh, ik weet niet of hij nog steeds luistert. Uh, maar hij vervolgt vervolgens met een tweetje. Als student vind ik iets inluiden met een grote schoonmaak niet helemaal mijn ding. Maar... Het is wel nuttig. Nou, dat zijn ook weer mooie dingen om uit studentenland te horen. Goed, uh, wij gaan even naar een stuk muziek luisteren. En wilt u meepraten over voorjaars schoonmaken en het begin van de lente? Bel u dan naar 0800 1121. 0800 1121. Well,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 If they did, I know they'd see, yes, they would see. To me you are heaven's finest invention by far. So much brighter than the brightest star. What I could give to make you see who you are to me.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 Matthew West was dat met To Me. Een vaste waarde in dit programma aan het worden. Wat een heerlijke fijne plaat. We draaien hem toevallig ook afgelopen zondagochtend in Dit is de Zondag. Een uh, ander mooi programma van Neo op de zondagochtend. En uh, toevallig mocht ik dat ook presenteren. Uh, maar goed, dat was over het plaat Matthew Westers met uh, To Me. We hebben het vannacht over de grote schoonmaken, over de voorjaarsschoonmaken... en alle andere rituelen uh, waarmee je de lente kan inluiden. Dat is een beetje de vraag. Met welke ritueel leidt u de lente in? En u kunt daarover bellen naar 0800 1121 0800 1121 voor mooie anekdotes over voorjaarsschoonmaken, over terrasjes... over, nou ja, uh, ik heb rokjesdag nog niet eens langs horen komen vannacht. Uh, misschien heeft u daar een mooi verhaal over. Ik heb aan het telefoon Marianne, Goeienacht. Hallo. Hallo. Je, je was al een keertje eerder aan de telefoon, maar jij bent aan het luisteren en je hoort allemaal dingen langskomen. En je zegt, ja, dat, dat heb ik ook meegemaakt. Ja, inderdaad. Het, uh, wat die mevrouw nou uh, vertelde van dat, uh, dat wandkleed, Ja. Dat dacht ik, ja, dat is waar. Dat hadden wij ook. Dat was een, uh, ja, een beetje kaasmeerachtig patroon en dat hing dan... Ja, ik denk het een beetje langwerpig, of misschien toch wel vierkant was, maar in ieder geval, het hing in een punt naar boven en een beetje gedrapeerd. En dan hing die punt zo half over de, ja, schoorsteenlijst heette dat, geloof ik. En dan had je zo'n soort boordje, daar dus kon dan ook de pendule nog op staan en een, uh, ja, een of andere kandelaar of zo wat je had. Maar inderdaad, wat die mevrouw zei, dat herinner ik me, dat er dan zo'n zo soort hagedisachtig uh, ja, koper ding of nog een paar kleine dingen werden dan op dat uh, wandkleed bevestigd. En dat, uh, dat hing dan zo boven de schoorsteen. Naderhand hadden wij trouwens een grote spiegel. En toen hadden we gewoon een lopertje op de... Ja, dan zit ik te verzinnen, heet dat nou schoorsteenmantel? Ja. Dan denk dat boordje, hè? Ja. Want die muur daarboven, daar hing dan dat kleed en later dan die spiegel aan. Dus dat was een soort, eigenlijk een beetje om de, de schoorsteen een beetje op te sieren. Jo, ik dacht dat net hè? dat het een of ander uh, lab was om uh, stof tegen te houden. Nee, nee, het was een mooie, ja, half wolachtige. Maar net wat die mevrouw zei, het kon wel gewassen. Maar een beetje wolachtig zag het eruit. En dat hing dan in het de, de punt naar boven. En dan met een mooie plooien, zeg maar, een beetje gedrapeerd. En dan werd dat zo, ja, het is hoort iemand. Ik denk door die pendule werd dat dan... Ja, en dan hing dan nog een puntje, een klein puntje, nog overheen. Dat was, uh, was echt mooi. Ja. Maar ja, dan hoor ik die mensen over stof zeggen, maar wij... We hadden voor 1951, 1951 heb ik nog even over, hadden wij helemaal geen stroom. Nee. Dus dan moest je altijd als kind, toen wij dan ook nog op school waren, maar wat groter werden, helpen met afwassen. En, maar ook elke keer als gegeten was, moest je op met een handvegetje en een blik ja. onder tafel, want er lag dan een kleed onder de tafel en de stoelen. En langs de kanten, daaronder lag dan zeil, maar langs de kanten was dan dat zeil zichtbaar. Yeah. En er lagen dan kleedjes voor de, voor de deur. Maar dan moesten wij dus na elke maaltijd de vloer aanvegen. En daarom werden ook bij ons, eens in de veertien dagen, de stoelen in de gang gezet. En dat kleed opgerold. En dat werd over een, een grote balk gegooid. Yeah. En dat moest dan eh, met de, ja, de onderkant naar buiten, zeg maar. En dan moest je dat met één hand vasthouden. En dan zo eh, kloppen. Hard kloppen om uh, alle ja, kruimels en ja, stof te goed. Dan gingen je knoken, dan kwam het bloed soms uit. Want dan kwam je tegen die ruwe onderkant aan. Dus ik vond dat echt geen pretje. Ik vond dat dus helemaal geen prettige. Nee, nou ja, dat kleed kloppen dan. Hè. De rest was wel leuk. En dan werd die vloer werd dus helemaal, hè, dat was dan allemaal zij verder. Werd dan helemaal gesopt. En als dat dan droog was en de kleed was goed geklopt, werd dat weer teruggelegd. En van die bedden, die, ja, die werden naar beneden gehaald en op stoelen gezet. Heel de dag gelucht en half de dag nog een keer omgedraaid. En als het van die in het begin van die schudbedden werden, werden die ook nog... Een schutbed? Zaten... Wat is een schutbed? met een mattenklopper, ja. En de dekens werden gewassen. Die gingen ook allemaal buiten. En nou ja, er was ontzettend veel werk. En ik dacht gewoon iedereen deed het. Want ja, de een stak de ander aan. Maar ik denk ook... Uh dat je het bijna niet durfde te laten. Gewoon uit angst dat je voor, uh, <laughs> ja, voor vuil aangezien werd of zo. Je moest dat natuurlijk is... wel een beetje bijhouden allemaal. Ja, en in het najaar had je nog zoiets. Dat was wel iets minder erg, maar wij hadden ook nog een schoonmaak Oh? En wel... dan, ja, sommigen werd dat dan uithaal genoemd. Dan ging het allemaal iets minder, maar toch ook wel veel dingen schoonmaken. En, oh ja, en dan de kleed en de kussens van de stoelen... Ja. die werden dan, als alles geklopt was werd dan met water en azijn, werd dat, uh, met een borsteltje werd dat afgeborsteld... en ook weer te droog gezet buiten, zodat dat heerlijk fris weer naar binnen komt. Maar ging, het, ging dat niet ontzettend bijten in het hout? Wat zeg je? Ja, we zitten helemaal in de huisartbeurs, hoor, inmiddels. Maar dat azijn en dat hout, gaat dat wel goed? Nee. Nee, dat waren losse dat waren ouderwetse stoelen, heb ik nodig. Dat waren losse kussens. Die kon je er dus dat was een ah. vierkant ja gewoon want die stoel was hout en er kon je dat kussen. De zit, wat, dus zit zag je Dat kon je er uithalen en dat werd dan geklopt. En ja. dat werd met water en azijn. En zo werden ook de lopertjes en het vloerkleed ja. met water en azijn. Zodat de kleuren weer mooi fris werden. Water en azijn. Kijk, ja. daar pakken we toch even die eerste huishoudtip mee deze nacht. Ik zat ja. er wel een beetje op te wachten. Nee, ik, ik zeg, ik zit wel een beetje te wachten inderdaad op de huishoudtips. En ja. water en azijn om de kleuren weer een beetje op te ja, frissen. Gewoon een, een, een tuiltje met water en daar een flinke er azijn in. Ja. En, en dan met een borsteltje, niet goed uitkloppen, maar dat het toch nog goed vochtig was. En dan werd dat zo... Uh, ja, die, die haartjes weer overeind geborsteld en, ja. en inderdaad de kleuren. En het rook ook lekker fris natuurlijk. Ja, want wat voor zijn Is dat schoonmaker zijn of gewoon zijn? Nee, zijn gewoon huishouder zijn. Gewoon ja. huishouder zijn. Ik niet dat er, ja misschien was het er al, maar dat bestond toch niet. Maar, maar wij hadden dus pas in 1951 hebben we pas elektriciteit gekregen. Dus we hadden gewoon geen stofzuiger. Daarom moest alles met de hand kloppen ja. of wegen. Nou, heb ik ook nog wel eens gehoord dat mensen, als het ging sneeuwen, hun kleed in de sneeuw legden? Dat schijnt ook, ja, dat schijnt ook. Of in de mist, hè. dat zeggen ze ook wel eens. Oh? Dat, dat, ja, dat mist is natuurlijk ook een beetje vochtig. Dan werd het ook vochtig en dan uh, schijnt dat ook een beetje op te ja, frissen, zeg maar. Maar in de sneeuw heb ik inderdaad wel eens gehoord. Hmm. Ik kan me niet herinneren dat ik dat zelf, dat wij dat zelf deden. Maar dat inderdaad, dan werd dat daar een tijdje ingelegd en dan werd het natuurlijk ook vochtig. En dan uh, ja, werd dat daardoor opgefrist schijnbaar. Ja, je moest uh, roeien met de riemen die je had, hè? Ja, maar het zijn allemaal wel hele mooie rituelen om dat zo te horen. Ja, maar net, net wat die mevrouw zei, wij hadden dan gelukkig een benedenhuis. Dus we hadden in de schuurtje een kolenhok. De, maar, dus die kolen waren gelukkig niet in huis. Maar ja, die kachel moest elke ochtend, die ging uit s'avonds, ja. moest die uh, leeggehaald worden, de asla... En dan dat rooster die allemaal schoongeveegd. En dan uh, werden de houtjes, ik heb het later ook nog wat te doen. Houtjes, kachelhoutjes zogenaamd. Een beetje schots en scheef ingezet. Een krant eronder. En die werd aangestoken. En dan, oh, ja, en eerst werd die kachel nog gepoetst. Met kachelpoetst, dat die mooie glon. Hè? Want er zaten ja. allemaal van die, van de prachtige zwarte was dan. Nou, en als dat uh, dan aangestoken werd... dan moest je wachten tot die houtjes goed brandden En dan werd we er wat eierkolen. Want als je dat te vroeg deed, dan ging het hele zaakje weer uit. kon je opnieuw begonnen. Dan ja, kon je maar, alles weer leeg maar, Er was een mevrouw die zei van... ja, die hele schoonmaak komt ook gewoon. Die kachel, die moet met de paas, gaat die uit. En dan gaan we dingen schoonmaken. Uh, ja, was, ja. De, was die kachel een beetje, ja... toch ook een soort, soort klok voor de seizoenen? Nou, inderdaad. Wij hebben dat gelukkig nooit gedaan. Maar ik heb gehoord van mensen die hadden gewoon... Een, een systeem, 1, 1 mei of 1 april misschien, of misschien wel 1 maart, die zou je het zeggen. Ging de kachel uit, uh, weer of geen weer. En dat ging niet aan voor 1 november. En dan zaten ze op de vernikselen van de kou. Ja, bij ons nooit gelukkig hoor. Oh. Maar, uh, maar ik bedoel, dan, ja, dat was ook uit zuinigheidsoverweging natuurlijk. Dat de mensen gewoon uh, niet al te vroeg. Want je moest heel de winter nog stoken. En je had natuurlijk lekkere winters die, dat, uh, met sneeuw en ijs. Uh, dus vroeger ja. had je dat. Dus dan, uh, ja, dan moest je echt wel goed stoken. En ja, die kachels, zoals gezegd, die ging elke avond uit. En dan, s' ochtends, uh, ja, moest die weer opnieuw aangemaakt worden. En dat heb ik later, toen ik wat groot werd, moest ik dat ook wel doen. En dan die asla, die zat echt ook tot de nok toe vol. Maar als die moest je dan buiten, uh, of in ja, de vuilnisvat gooien. En dan heel nog schoon, dat er geen stof die meer in lag. En dan netjes die houtjes en die krant erin. En dat, eh, uh, ja, dan aansteken en dan open. Als de kachel gepoetst was, althans, want dat kon niet meer als die warm was natuurlijk. Nee. Dus het was soms hartstikke koud nog s'ochtends in de winter. En ja, dan was die kachel uit. Na de hand hadden we dan zo'n uh, ja, zo'n uh, met zo'n vultrechter. Daar kon je een hele bus kolen kolenciet gel ja, gelijk in gooien. En die ja, die kon je ook voor beter regelen. En die bleef ook s'nachts aan, die kon je dan gewoon wat lager zetten. Maar ja, die kolenkachels, die gingen gewoon elke avond uit. Het was niet anders. Nou Marianne, wat, ik, ik word gewoon helemaal bijgepraat over het huishouden in de jaren 50. Nou, en dat schoonmaken, dat heb ik zelf ook nog heel lang volgehouden. Tot, ja, ik denk toch 25 jaar geleden, toen ben ik er een beetje mee gestopt. Ik denk, ja, ik word zat hoor, ik doe gewoon... Ik doe, ja, nee. Ja, de cv, die kwam er ook alles. langzamerhand aan. Ja, dan had ik echt een week. Had ik toen nog een groot huis. Een, een week voor boven, een week voor beneden. En een week voor de buitenboel. En de schuur en alles. Dus, uh, maar uh, nou ben ik zo gek niet meer. Ik doe nou gewoon als nodig is. Dan was ik mijn gordijnen en ik zééé mijn ramen. En ja. uh, ik kijk maar hoe het uitkomt. jij ja, ik word ook een dagje ouder natuurlijk. Nou ja. dus, uh, Vandaar. Nou bedankt weer. Bedankt voor deze aanvullingen en de huishoudtip. Oh, ja, een beetje de groeten doen meneer Zonneveld en uh, meneer uh, Peperkamp. Fijne vakantie. Ja. En ik hoor meneer Frank niet meer zo. Die vond ik ook altijd zo leuk om naar te luisteren. Meneer Frank, die komt uit Best, geloof ik. Hij is zo'n mooie stem. Maar hmm. ja, misschien komt hij nog. Maar ik heb hem de laatste weken niet gehoord. Dus ik hoop niet ik, dat hij uh... Ik heb hem in ieder geval zelf niet weggejaagd. Nee, nee dat denk ik niet. Nee, ik heb hem die niet gehoord. Ik heb hem niet gehoord. Genoeg, we dus proberen ook wel een beetje de, de variatie in de bellens te houden hoor. Ja, ja. Dus het kan zijn dat hij misschien uh, dat hij uh, voor nou, zorg was. Die belde bij. echt niet zo vaak hoor. Maar af en toe, ik hoorde hem altijd graag. En die hadden altijd, kon die dat alles mooi zo analyseren. Nou. En uh, de meneer Peperkamp, die wist alles weer van techniek. En, en meneer Zonneveld was weer voor de vrolijke <laughs> noten. Dus dan... Zo houden we elkaar wel bezig. Ik vind het altijd leuk om ze te horen. En nou, ik, uh, gezellig. Alleen de groeten en. Uh, nou ja, fijn dat Be ik het even mocht vertellen. Ja, bij deze is het gebeurd, mevrouw. Ja. Marianne, dankjewel. je wel. een prettige uitzending, hè? Ja, bedankt hoor. goede nacht. Ja, hetzelfde. Da Dag. Dag. Dag. Zo. Nou, we zijn weer helemaal bij met het huishouden in de jaren 50. Um, een mooi verhaal nog over de uh, kachel in de schoonmaak. Heeft u nou ook een bijzonder verhaal? Het hoeft niet per se over de schoonmaak te gaan. Hoor, want ik ben ook benieuwd naar uh, dat ene drankje. Ik heb jarenlang gehad, een beetje mee gestopt. Dat ik dacht: Ah, het is lente. We gaan een wit biertje drinken. Om een van andere reden doe ik dat niet meer. Dat bedacht ik mij nou vandaag. Maar dat is zo'n klein ritueeltje wat je kan hebben. om te vieren dat, uh, dat, uh, dat de lente er is. Of dat je door Amsterdam loopt en je denkt: Oh, wat ruiken die grachten toch langs rond weer? Omdat de, de geur van het water weer wat in de lucht komt. Dat zijn van die momenten waar je helemaal helemaal blij van kan worden als het lente wordt. Nou, heeft u ook zo'n mooi verhaal, belt u dan nou lekker. 0800-121, 0800, 1121, 0800 1121. We hebben nog een goed kwartier tot uh, vier uur, tot dit uur. En uh, nou ja, ik ben benieuwd naar uw verhalen. Dus 0800 1121 en wij gaan nog even een fijne plaat draaien. Like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 I've got a song And I carry it with me And I sing it loud If it gets me nowhere I go there proud Bend me down the highway Jim Crokey was dat met I Got A Name. En ik heb aan de telefoon Ali uit Amsterdam. Goedenacht, Ali. Ja, goedenacht. Jij bent nog wakker. Ik zal nog, Ja, ik kon niet zo goed slapen. Ik luister heel vaak naar dit programma. Oh, wat leuk. Ja. En... Toen hoorde je al die verhalen kan... over vroeger. Ik ga er even uit. En ik mocht dus even een verhaaltje over de lente zeggen. Ja. Nou, uh... Even nog voor de luisteraars, want wij hebben elkaar net even kort aan de telefoon gehad. Uh, je hebt een heleboel verhalen. En, uh, je had, maar je vertelde net dat je een verhaaltje had opgeschreven over de lente. Ja. En dat was met Pasen. Ja. Dat is meestal de periode van de lente. Hè? Ja. En dat is dan nieuw leven. Ja. En dat heb ik er ook boven gezet. Ja. En in de winter, dan lijkt alles wuis en dood. En dan is er... Uh, Heet het, uh, kan er door al het dode hout yeah. van heesters en struiken zijn grauw en grijs. De takken van de bomen die hangen. Nee, het is een beetje donker hier. Even. Oh, nou, maar een momentje hoor. Het Is zo klaar. Uh, de takken van de bomen roepen als het ware om hulp. In al hun grilligheid staan ze daar kaal staan. Planten, die worden soms weggedaan. Zo zijn ze toch lelijk afgedaan. Of geruimd netjes. Maar toch blijkt dat soms een vergissing. Want in het voorjaar, dan komt alles weer tot leven. Wat dood was, wat dood leek had reeds een kiem van leven in zich. Want een wonder. Een mens hoeft er niets voor te doen. Aan de knopjes... De knopjes gaan groeien, dan gaat alles... Uh, Rob, doe even het licht op, als je wilt. <laughs> We leven enorm mee. Heeft ze nog veel tekst? Want het is wel een mooi verhaal, maar het... het, het, het ja, het is... Het is... Ah, ik moet erop even het grote licht aan die erbij. Want dit is een beetje klein nog, hè? Uh, maar u heeft dit opsteld... Komen dat... dan, uh, dus eerst komen de sneeuwvlokken, ja. uh, klokjes, vervolgens de krokussen. Alles gaat weer groeien en bloeien. Daarna de narcissen met hun uitbundig geel. Sommige staan dronken. Nou, er staat nog iets meer, dan ga ik even verder... Maar, de maar de Ali, mag ik? Ali, mensen. Ali. Bijna iedereen is dan vrolijker. Het is, het zit gewoon in de lucht. De sfeer heeft een sfeer van verwachting in zich, verlangen. Dat gaat zo bij nieuw leven. Omstek deze tijd is het Pasen, een christelijk feest. Het is bij uitstek een feest van nieuw leven. De dood is overwonnen door het, le door het leven. Want Jezus, de Zoon van God, die gestorven is aan het kruis, het dode houdt. Maar na een paar dagen weer is opgestaan tot uh, ons behoudt. Zoals ik, zoals in de natuur, eerst het... Uh, stervensproces komt en dan het nieuwe leven zo moeten ook wij eerst sterven met Christus dan mogen wij ook weer opstaan met hem tot een nieuw leven we mogen genieten van de mooie dingen in het leven die God ons geeft in zijn schepping wat anders donker is en dood Kom dan in de geur, in de glans van de eeuwigheid te staan. Dat is het. Mooi. Sorry dat ik er even. Ik dacht even dat je. Hallo? Ja, ik ben er nog. Hoor je ons nog? Ali? Nou, ik ben eruit, denk ik. Nee hoor, Ali, je bent er niet uit. Goeienacht, Ali. Ja? Hallo, hoor je hem ons nog? Oh ja. Ja! Ah, oh, gelukkig. Jij hebt zo je best gedaan. Dat was zo vervelend als je dan uit de uitzending was gegaan. Hé, hey Ali, dit, is, dit verhaal dat heb jij hoe lang geleden opgeschreven? In In 1996. 1996. Ja. Want ik dacht even van dat je, het, uh, dat je het niet meer zo goed te lezen was. Uh, maar je hebt het helemaal tot het einde gered. En dat gaf, uh, dat gaf bijzondere radio. Maar uh, daar zat de cruxum voor jou natuurlijk in. De overeenkomst tussen de seizoenen en het, uh, het nieuwe leven wat je met Jezus hebt gekregen. Ja, inderdaad. Mooi hoor. Maar, maar mijn ogen die zijn niet zo heel geweldig. Nee. Op de ogen en daarom moest ik even turen. Ja, nou, we hebben, we hebben het helemaal meegekregen. Rob, ook goede nacht die daar bij je in de kamer zit. Nou, maar goed. mooi zo. Maar dat was, even, dat, was, dat was even het gedicht wat je graag wilde voorlezen. Uh, maar je vertelde ook nog een heel ander verhaal over... Uh, toen wij elkaar net aan de telefoon hadden... over vroeger rondom Pasen. Over iets met kniekousen. Ja. Wat was dat dan? Nou, dat was het. dan kregen we allemaal nieuwe kleur. Ja, en, om op je paasbest in de kerk te verschijnen. Ja, precies. Ja. Met voorjaar. En als kind dan was je zo blij dat je iets nieuws kreeg. En dan wilde je ze per se aan. Ja. Ook als, als vroor het nog. Ja. Ja. En dat mocht dat wel. Moeder zei: Nou, dan moet je zelf weten. Ja. Moet je zelf weten, maar dan zat je dus met blauwe knieën in je nieuwe kniekousen. Ja, precies. Ja. ja. Hey, en je bent vroeger opgegroeid op een boerderij. Ja. Had je daar ook grote schoonmaken? Ja, precies. Ja, ook al die dingen die ik hoorde van alles ook uit de kamer halen. En alles poetsen en boenen. En dat was natuurlijk zo omdat er in de winter uh, veel stof was. Ja. En er was geen stofzuiger, we hadden geen elektra. En we, ja, er was ook geen uh, stromend water. Dus nee. het was heel hard werken. Ja. ja. Maar doe je dat nog steeds, zo'n je schoonmaak? Nee hoor. Nee. <laughs> ik woon nu lekker in de stad. En ik ben op 12 hoog, een flat. En dat gebeurt dus niet meer zo. Nee. nee. En er uh, is ook geen kolenkachel meer of een houtkachel? Of... <laughs> nee. <laughs> Gelukkig niet. Nee. Dus en verwarming ik... en nee, Maar Ik hoor van heel heleboel mensen dat ze er toch blij zijn... dat ze er vanaf zijn van die voorjaars schoonmaak. Terwijl het toch ook een soort... Uh, ja, ook een dat beetje feest koeil. was. Ja, maar het was ja. ook wel... Ik hoor ook wel mensen vertellen dat met name kinderen... het ook vroeger ook heel erg leuk vonden om het te doen. Ja, ik was toen ook kind natuurlijk. Ja. <laughs> ja. Nee, dat was uh, echt een, een feest. Echt een feest. Op zichzelf... Avonds kwam je thuis en dan was het weer lekker schoon. Ja, ja. mooi hoor. Nou, hé hey, uh, Ali, ontzettend bedankt voor je verhaal en met name voor je gedicht. Het ging wat in uh, horten en stoten en ik was halverwege even bang dat je kwijt was. Dus vandaag een paar keer riep. Maar uh, gelukkig is het allemaal goed gekomen ja. en het allemaal kunnen horen. Ik had de radio een beetje zachter gezet omdat ik dacht, dan hoor ik mezelf niet. Nee, maar dat is heel dat verstandig. Dat ook... Maar ik was ook nog een mooi gedicht eronder gezet. En die was niet voor mij. Nou, maar ik... Ali, we, we gaan langs wat richting het journaal, joh. Dus ik denk dat we dat gedicht niet meer gaan redden voor het journaal. Oké. Okay. Dus, maar ontzettend bedankt voor je verhaal. En ik wens je een goede nacht toe. Dank u wel. Oké. Okay. Tot Dag. Dag. Zo. Wij hebben een hele nacht met, met toch weer heel veel verhalen van vroeger achter de rug over voor je schoonmaken. En, uh, nou, als, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik vond het ontzettend leuk om te horen en, en het is toch altijd weer een bijzonder moment om erachter te komen dat, uh, nou, dat, dat een cv toch wel zo praktisch is als je geen kolen meer op zolder hebt liggen of tankjes met olie of bossen hout. Uh, wij gaan uh, voor het journaal nog één uh, plaat draaien en daarna hebben we het journaal en uh, in uh, de volgende andere half uur van de nacht op een zullen wij lekkere muziek gaan draaien waar u lekker bij in slaap kunt vallen, langzaam kunt sluimeren. Misschien moet u wel wakker worden en op weg naar uw werk. Nou goed, dat gaan we straks allemaal horen. Uh, maar nu draaien wij nog uh, Fortune Tales van Lois Lane.